De rechtbank gaf iedere militair voor elke moord 30 jaar cel. Het bloedbad was een van de ergste tijdens de burgeroorlog in Guatemala... tussen 1960 en 1996. In het dorp werden voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen vermoord. In Bunnik is een gemeenteraadslid opgestapt... omdat hij jarenlang zwerfvuil heeft gedumpt in de tuin van zijn buurman. Hij liep tegen de lamp toen de buurman een camera plaatste. Het zou gaan om een uit de hand gelopen burenruzie... Het nu afgetreden raadslid van de PvdA en GroenLinks... die in Bunnik één fractie vormen, heeft zijn excuses aangeboden. Het weer in het noorden bewolkt. Het is een graad of drie. Overdag veel zon. Het wordt dan 12 tot 16 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Gelena Plach. Goedenacht. Hartelijk welkom bij Casaluna. Ik zat vanmiddag heel even weg te dromen. Ik had ontzettend veel geld. Zoveel dat ik eigenlijk niet eens wist wat ik ermee moest doen. En dus stapte ik in mijn privéjet voor een dagje Maastricht. Een dagje naar de kunst- en antiekbeurs de Tefaf. En dan liep ik daar met een paar ton op zak, natuurlijk omgeven door allerlei gelijkgestemde mensen... om te kijken of een van de grote meesters uit de schilderkunst mij misschien kon bekoren... of dat er een prachtig vormgegeven antiek meubelstuk stond... dat precies tot zijn recht zou komen in een van de bijvertrekken van mijn villa... Het was een leuke dag, want ik heb gewoon een woonkamertje waar echt een ratje toe aan meubels in staat. Maar het idee was wel leuk om je gewoon eens te laten meevoeren. Want er zijn deze dagen genoeg mensen die hun dag wel zo hebben doorgebracht. Luister maar even naar een fragment van het NOS-journaal. Na een flinke dip is de kunstmarkt er weer bijna helemaal bovenop. Op Aken Airport kwamen nog nooit zoveel privévliegtuigen tegelijkertijd aan. Goedemiddag. Met z'n allen naar de TFAf, waar de crème de la crème van de kunstwereld zich verzamelt. En dan is er ook nog nieuws. Uit een onderzoek blijkt dat China inmiddels de grootste speler op de internationale kunstmarkt is geworden. Een historisch keerpunt, want decennia lang waren dat de Amerikanen. Chinezen maken en kopen nu het meest. Ik vind het prima dat de Chinezen komen, maar ik zou het heel erg jammer gaan vinden... als dat ten koste gaat van de Galerie Zuid-Europa. Ja, een van de meer dan 70.000 bezoekers die jaarlijks op die TFAF afkomen. Voor wie het ook bekend terrein is, dat is mijn gast van vannacht. Loek van Aalst is antiquair, gespecialiseerd in de 17e-eeuwse Hollandse meubelstukken... waar we het uitgebreid over gaan hebben. En bij die TFAF, voorzitter van de keuringscommissie... van de Early Furniture heet dat officieel, hè? Ja, Lank, hè? Want er zijn natuurlijk heel veel schilderijen, veel juwelen en de meubels is een minderheid, ja, dat maar is wel zo belangrijk. Ja. Vind ja, jij dat toch? die vind ik belangrijk. Ja, ik ja. wou net zeggen. Wat maar dat... de schilderkunst is uh, uiteraard daar echt uh, het allerbelangrijkste. Er zijn ook de meeste keurmeesters voor. Er is iets van, uh, van ruim 40 mensen die uh, opgedeeld zijn... In, in een aantal ploegen en die daar rondlopen om uh, uh, de schilderijen te, te keuren. Ja. En, en wat is nou interessanter? De mensen die daar komen om naar te kijken of... Uh... De kunst ja, de, die er is, nou ja, de mensen zijn ook heel interessant. Ja, ja, tijdens een opening <laughs> ja. heel bijzonder. Er lopen ook echt kunstwerken rond. Ja, ja, ja je krijgt ook rijke, uit. veel rijke mensen. Ja, me, hè, die ja, die, die dan... zitten er ook bij, maar die vallen eigenlijk niet zo op. Die, uh, die, die zijn echt in de stensen aanwezig en die, uh, die kijken echt naar de kunstvoorwerpen. Maar over het algemeen lopen door de gangen uh, van alles en nog wat. En ja, ook door sponsors uitgenodigd het zijn natuurlijk niet allemaal kopers en nee. heel veel kijkers. Maar je hebt wel met, uh, met de opening dat... Uh de alle belangrijke musea hun conservatoren daar naartoe sturen. Om, om te kijken of ze ja, voor aanwinst en dat ja. soort dingen. Ja. Dus het zijn verzamelaars die er naartoe komen, maar ook de musea die komen erop af. En dus wel en, uit de hele wereld. Hè? Dat en dat echt is wel uit de toonaangevende beurs. Ja, dat is uit de hele wereld. Uh, Maastricht is echt de allerbelangrijkste beurs in de wereld geworden. Want vroeger had je Parijs, de Biennale. Dat, uh, dat was een geweldige beurs waar iedereen op afkwam. Met prachtig gemaakte stands. Maar het is helemaal overgenomen door, uh, door de Tevaf en uh, daar mogen we wel trots op zijn dat het nog steeds in Nederland is. Ja. En uh, daar vind je dus echt de allerbelangrijkste dealers van de hele wereld komen daar bij elkaar en die nemen hun allerbeste stukken ook nog eens een keer mee. Dus een echt bronstuk. Want veel doen, ja, doen meer beurzen en, uh, maar voor de Tevaf houden ze hun allerbeste stukken. Ja. En dat, dat, dat maakt die beurs dus echt, uh, ja, echt uh, bijzonder. Als u nou ja. thuis, net als ik, ook nog nooit bent geweest... dan is het de moeite waard om even mocht u internet bij de hand hebben, naar onze Facebook te gaan. Facebook.com slash Daar staat namelijk een virtuele tour van, hebben we van de site van de TVA ja, ja. Dus als je ja. die aanklikt, dan kan je een beetje zien... Hoe, nou ja, wat er allemaal te zien is, ook aan schilderkunst. Ja. En de mensen overigens staan er niet op. Nee, <laughs> dat nee, niet nee, die nee, we het nee, net nee. over hadden. Nee. Maar wel wat maar, er, er zoal te zien is. Ja. Ja, en, en die, die Chinezen tegenwoordig, hè? Hoor ik. Dat zijn ja. de mensen die. Uh, ja, maar dat is een heel meeskomen. apart verhaal eigenlijk. Want er wordt wel gezegd: de Chinezen die, die zitten op die markt. Maar dat is heel moeilijk. Die zijn al jaren bezig om hun eigen stukken terug te kopen. En dat kennen ze ook. Maar er is zoveel meer te kopen in de wereld. wat ze niet kennen. En dat kopen ze nog niet echt. Dus, uh, dat is een beetje wat moeten, de moeder kent. Ja, dat u niet. Ja, dat, dat klinkt een beetje arrogant. Maar ze moeten een beetje opgevoed worden. Want ze, hebben natuurlijk in, ze zijn weinig in het buitenland geweest. Ze hebben verschrikkelijk veel geld. En. Uh, ja, het is de, de taak van de kunsthandelaar nu om, om hun op te voeden erin. En dat ze meer dingen gaan kopen, ook uh, Europees. Maar is het, je zegt het is opvoeden. Is het niet gewoon dat zij andere smaak hebben? Nee, ze ik zeg altijd, ja, smaak over smaak valt, valt niet te twisten, zeggen ze wel eens. Maar ik zeg ja. altijd, over ontwikkelde smaak valt niet te twisten. Want je moet het natuurlijk wel eerst kennen. Je dat moet het, het gezien wel een hebben. Het is ook hoor. Ja, dat kan me voorstellen. Maar Ik zeg dat expres, want als je iets nog nooit gezien hebt en niet kent... dan kan je er ook eigenlijk geen oordeel over vormen. En dat, is, dat geldt voor iedereen, maar met name ook de Chinezen. Die zitten natuurlijk in een fantastische cultuur, hebben ze daar. Maar het is wel typisch Chinees en wat er over de rest van de wereld... Verspreid is, daar weten ze heel weinig van. Ja. Daar hebben ze wel interesse in, maar dat zullen ze ook niet zomaar kopen. Het zijn ook echte handelaren zijn het. Het zijn enorme pingelaars. En uh, dat, dat hebben de veilinghuizen ook uh, ontdekt. De, de echte dure stukken, die worden gewoon niet betaald door die Chinezen. Huh? Die gaan nee. daarna nog eens een keer onderhandelen. Hoe werkt dat dan? Ja, want, want Christie's die en Sotheby's nu... hebben ja. nu gezegd... zodra je wil gaan bieden, moet je eerst zorgen dat er geld staat. Want anders mag je niet mee bieden. Maar wat zeggen ze dan? Ze bieden gewoon en ze ja, dan zeggen... Dan zeiden die zeiden wil het ik is hebben voor, mij, voor dat bedrag? Maar, ja, maar hoe, hoe gaan we het betalen? Of, ik weet niet, ik, ik ben geen Chinees, maar ik heb begrepen... <laughs> dat, dat dat heel erg lastig is. Maar dan zeggen ze, ja. we kopen het op die veiling? We kopen het en, en daarna gaan beurs? ze nog eens een keer onderhandelen. Ja, helemaal apart. Ja, dat ja. is ook weer een andere mentaliteit. Ja, nu. dat is een heel andere wereld. Maar betekent het ook dat je op het even af nu... heel veel verschillende of veel meer Aziatische kunst ook ziet? Dan stel ik me gelijk met allerlei draken en dat soort dingen voor. Ja, ja nou, dat was al wel aanwezig. Maar je ziet altijd duidelijk een, een, een trend. Dus uh, de Chinezen kopen. Dus je ziet inderdaad meer Chinese dingen. Maar ook de smaak van de Chinezen. Want Chinezen dus die hebben ja, eeuwenlang... Uh, voor de buitenlandse markt geproduceerd met name porselein, maar daar zijn ze helemaal niet in geïnteresseerd... in de exportporselein. Ze willen hun eigen dingen hebben die typisch Chinees zijn. Daar zoeken ze naar. Dus mooie gekleurde bordjes en dat soort dingen die wij mooi vinden... die kopen zij niet. Maar wat je ook ziet, dat zijn de Russen... En die, uh, er zijn hele rijke Russen gekomen. Dus nu zie je ineens Russische meubeltjes verschijnen. Of wat ook uh, is, dat, dat met de Arabieren bijvoorbeeld... dat moet heel veel pling-pling zijn. Dat, dat, dat moet allemaal... Uh, lekker glimmen. Ja, lekker glimmen, veel goud eraan. En, en dus kunstkabinetjes met extra beslag. Dat is ook, voor de, wat keuring betreft, letten we daar heel erg op... dat de meubel bijvoorbeeld niet mooier gemaakt is... juist voor die Arabieren en dergelijke, die... die uh, ja, die daarnaar zoeken. Ze spuiten er nog even wat shining nou, spray pim, op. Ze en, het een beetje uh, op door, door, ja, door, door extra beslag erop te zetten en zo. Dus daar letten we heel erg op. En maar waar, waarom mag dat eigenlijk niet? Nou, omdat dat er niet origineel op zat. En je mag niet een meubel zomaar... Ja, dan komen we aan de keuring. Uh, dat, dat zijn bepaalde richtlijnen. En de TFAF is eigenlijk de makkelijkste beurs om te keuren... omdat je gewoon heel streng kunt zijn. En dat is ter bescherming van de koper. Maar tegenwoordig is het ook nog zo dat, dat uh, uh, de verkoper. die heeft een soort garantiecertificaat gekregen. doordat wij het gekeurd hebben. Ja, ja. Kan die zeggen: ja, het stond op Maastricht. Dus de allerbeste dus eigenlijk ter bescherming gaan. van degene die er komen? Ja, het is uh, op de eerste plaats natuurlijk voor de koper... Hè, dat die beschermd is, ja. uh, dat de spullen goed zijn. Maar de verkoper gebruikt het nu ook van... kijk eens, nee, maar het is absoluut goed... want het is gekeurd op de teefaf. Ja. Dus dat is voor ons als keurders... Ja, moeten we extra waakzaam zijn. Want anders is, is kunnen zeggen... onze naam staat voor in de catalogus. Ja, van, ja maar die hebben het gekeurd, dus is het goed. En je moet het geeft echt, ook wel druk natuurlijk, eigenlijk. verantwoordelijkheid. ja, ja. ja. Ja, ja. Ja. ja, absoluut. Ja, en de man die dit zegt is Loek van Aalst, mijn gast van vannacht. anti en dus keurder op de TFAF. Als u nou uh, te moe bent om nog op te blijven... en het gesprek later wilt beluisteren... Meld u dan vooral even via de site van Casaluna aan... voor onze podcast in een nieuwsbrief. Dan hoeft u helemaal niks te missen. En dan kunt u ook gewoon het gesprek morgenochtend... of wanneer u de zin in heeft, nog een keer een beluisteren. Want dat, dat, dat keuren, hoe gaat dat look? Je, je hebt een, een prachtig meubelstuk staan. Waar kijk je naar? Waar leg je op? Nou, ik, ben met een, ik heb een internationale commissie. Dus daar zitten Fransen, uh, Spanjaarden in. Gewoon om, omdat die, die vroegen me. Ik ben natuurlijk gespecialiseerd in eigenlijk meer Noord... Europese meubelen van voor 1700. Maar een Spaans-Italiaans meubel... Dat, dat, ik kan, je kunt het wel beoordelen... omdat je een meubelman bent. Maar het is heel fijn om andere deskundigen te hebben. En we moeten elkaar overtuigen. Als iemand zegt dat ding is niet goed... dan moet hij zeggen waarom. En dan gaan we, met, gaan we samen kijken. En dan nou ja, heb ik uiteindelijk het eindoordeel... mocht er, mocht er een probleem zijn... Want geef eens een voorbeeld van wanneer de een dacht het is wel, de ander dacht het klopt niet. Nou, wat belangrijk is bij een meubel, er zijn bepaalde richtlijnen. Het allerbelangrijkste is dat die uit de juiste stijlperiode komt. Dus een, dat wil zeggen een, een, een renaissance meubel uit, uh, uit Nederland bijvoorbeeld. Nou, die moet zitten tussen 1580 en 1650, ik noem er iets is het meubel van 1700, dan is het nog steeds een heel oud meubel... maar is het niet meer antiek omdat hij niet uit de juiste stijlperiode... het is een renaissance-kast... moet hij ook uit de renaissance-periode komen. Weet je dat ik altijd dacht... iets is antiek als het ouder is dan 100 jaar. Maar dat ja. is echt een hele simplistische gedachte. Ja, maar dat, zo denkt iedereen ja. erover. Maar antiek, een, een, een, een meubel of iets wat antiek is... is meestal voor 1840... omdat toen de industriële revolutie was... zijn ze het seriematig gemaakt. Maar een, een antiek object uh, moet uniek zijn. Dat, dat moet dus met de hand gemaakt zijn eenmalig... En en, uh, en die stijlperiode is dan uh, heel erg belangrijk. Want en, tegen... en dan is het authentiek. Ja, ja. want bijvoorbeeld een, een Friese keeftkast... dat is een hele bekend uh, meubel uit Friesland. Uh, daar zijn ze mee begonnen zo rond 1670. Maar die maken ze nu nog steeds. Komt hij op een beurs, dan, dan uh, mag dat meubel... moet het 17e eeuw zijn, want anders is hij niet antiek. Nee. Dan is het eigenlijk een oude kopie. Maar hoe zie je nou of iets uit 1600 of uit 1800 komt? Ja, ik weet dat mijn vader in de tijd die zei van uh, ja, ik kan zien of een stuk hout 17 of 18e eeuw is. En ik dacht: een oh, soort tovenaar die dat, dat kan zien. Ja. Maar dat kan ik dus nu ook. Maar het kost gewoon ontzettend veel tijd. Je moet heel veel gezien hebben, je moet het hout begrijpen. En, en je, je moet je vingertoppen gebruiken. Voelen gewoon of, of het oud is, of niet, of er sleet aan zit. En het is natuurlijk de, de, de constructie van een meubel. He, want dat verandert uh, ja. naderhand. Uh, de manier van zaken. Maar als ze het moet... helemaal namaken, dan zullen ze ook proberen diezelfde constructie ja, maar nee, te gebruiken. Maar, ja, dat proberen ze wel, maar dan vallen ze toch mee door de mand. Want ja? Uh, ja, ze maken altijd wel fouten erin. En, uh... Maar dat gebeurt dus ook, dat, dat je tijdens een keuring een, een, een stuk ontdekt... wat echt een vervalsing is. Want wij, wij, dan keur je hem uiteraard af. Maar je kunt ook te veel restauratie hebben, bijvoorbeeld, waardoor je hem afkeurt. Maar bij een vervalsing, dat, dat, daar moet je dus echt heel voorzichtig mee zijn. Het is, is moeilijk... Uh, te vinden. En dat is meestal met Zuid-Europese meubelen, omdat die veel kostbaarder zijn dan bijvoorbeeld Nederlandse meubelen. En daardoor is het interessant om ze na te maken. Ja, ja. Ja. Uh, maar en... dat verbaast me dan ook weer een beetje. denk, ik, het zijn allemaal. Of zo dat bij die heb op TVAF, zijn allemaal voor aanstaande bedrijven die daar komen. Ja. En die ja. komen dan. Weten zij zelf niet dat ze die vervalsing nee. hebben? Of denken ze, ik probeer het gewoon? Nee, nou ja, soms denk ik wel eens, nou bij de TFAf niet zozeer, maar uh, dan denk je. Ja. Wist hij het niet? Of ja. probeert hij het? Ja, ja En da daar kom je natuurlijk nooit achter. Maar je ziet, als er dingen fout zijn... ook op een teefaf... dan komt het meestal, omdat het bij generalisten zit... dus mensen die van alles en nog wat doen. En dan weet je net te weinig. En dan kan het, kan het fout gaan. Ja. En... Uh... Daar, daar zie je dus inderdaad uh, fouten optreden. Maar ook wel dat bijvoorbeeld iemand uh, boeken heeft... en die zegt, God, ik wil er een mooie tafel in, in, in, uh, in hebben staan. En die leent het van iemand anders, heeft er geen verstand van. En dan is het heel vaak zo dat het gewoon niet goed is, dat het niet klopt. Ja, ja. Maar ik ga altijd, als die keuring geweest is, dan mogen ze niet bij zijn. Eh, het wordt er ook afgehaald van, van de bus. Dus zodra we zeggen, nou, dat is niet goed, wordt het achter ons hup. En, en ze komen binnen en dan is het stuk weg. Dat is heel vervelend. Nou. En daarna, omdat ik dan de, de spokesman ben, zoals ze dat dan noemen... Eh, moet ik mijn standpunt verdedigen. Dus zij kunnen schriftelijk erop ageren. En dan ga ik er naartoe en dan vertel ik mijn verhaal. Kunnen ze mij overtuigen dat, dat wij ons vergissen, dan komt het gewoon weer terug. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk ja. als dat gebeurt. Als je, dat hebben we wel dan, eens gehad. Dat ze zeiden, ja, maar u moet daar naar kijken. En dan hadden we het gewoon want verkeerd gezien. Dan leer jij gezien. je ook weer dingen. Ja, je. dan leer je ja. van elkaar. Ja, ja. Gaat het ja. nou om, om vooral te kijken of het authentiek is, of het echt is... of ook om de waarde te bepalen? Nee, wij, wij bepaalden waar niet, want we weten ook niet wat, wat voor prijskaartje ze eraan hangen. Dat is ook maar goed ook. Ja, je, je begrijpt wel dat bepaalde dingen heel kostbaar zijn en andere weer, weer wat minder. Want ja, dat weet je gewoon als antikeer natuurlijk. Uh, en, en dat realiseer je ook wel, dat als je bepaalde stukken die heel erg kostbaar zijn... Ja, daar kijk je natuurlijk al nauwkeuriger naar. Dat mm -hmm. gaat automatisch dan een ding wat niet zoveel voorstelt. Dus je, hebt daar, je voelt je enorm verantwoordelijk. Want als je een stuk van half miljoen afkeurt... ja, je weet dat dat, ja. ja die mensen hebben daar ook heel veel geld voor betaald. Dat, dat doe je niet zomaar. Dus je moet heel zeker van je zaak zijn. Want dat zijn wel bedragen waar het om gaat dan, hè? Ja, nou, het loopt van, van, van, van, van duizend tot, tot in de tientallen miljoenen. En wat is het, en, uh, het meest bijzondere meubelstuk... wat je voor dit jaar hebt gekeurd? Mm, nou, dat weet ik zo niet. Er is niks bijzonders tussen. Nee, je, nou, het is allemaal bijzonder. Maar je bent zo bezig, je zoekt in stents... Naar, naar objecten die voor jou zijn, voor de keuring. Verder zie je niks, je bent er eigenlijk blind voor. Je, ben, je bent gewoon echt aan het zoeken en aan het kijken... En, Heel geconcentreerd. Maar kruip je en, dan ook onder zo'n tafel of een de meubel of een kastje? Ja ja, ja, ja, ja. Duik je erin? Nee, absoluut. Of? En vooral hm. de binnenkant. Want een meubel kan je eigenlijk alleen maar goed aan de binnenkant zien. Want als ze er iets aan doen, bijvoorbeeld restauraties... dan zie je aan de buitenkant gewoon... daar wordt uh, sleet aangebracht, kleur aangebracht... maar de binnenkant doen ze eigenlijk niks. Dus het is heel, we hebben een goede zaklamp. Heel belangrijk om de binnenkant te bekijken. Groot glas ook erbij? Nee, nee, nee, dat hoeft niet, dat, dat, dat hoeft, uh, niet bij meubelen. En uh, het is dus inderdaad voelen, kijken en naar constructies kijken. En ja, ja, op een gegeven moment heb je daar een, uh, je weet je precies hoe je het uh, moet doen. Ja. Ja. Jij bent zelf antiquair. Je hebt ook een, een antiek zaak in ja. het zuiden des lands. Ja, in, uh, in, Breda. in Breda. Heel bijzonder, hè, want de meeste antiquaires zitten natuurlijk in Amsterdam. En dat was altijd het centrum. Ja, dat loopt ook een beetje link, Maar ik... Ik ben van mezelf nogal, nogal eigenwijs. Dus ik, heb, nou, ik kom uit Breda, blijf in Breda. En dat is eigenlijk prima gegaan. En onze klanten vinden het heel erg leuk om naar Breda te komen. We hebben een schitterend pand. Je kunt er parkeren. Maak maken er een gezellig en... dagje van. Die maken er echt een dag van. Maar waarom ja. sta je niet dan met een eigen stand in, uh, in Maastricht? Ik heb op Maastricht Devenhof. gestaan. Ja, ik heb daar uh, jaren gestaan. Ik ben er op een gegeven moment weggegaan. Uh, omdat uh, ja, onze meubelen... Kijk, nu, nu ligt er een boek en er wordt uitgelegd wat de Nederlands 17 eeuws meubel is. Hè, de, Jouw boek, de, ja, waar gaan we ja, het over hebben? precies. Ja. En, en uh, dat is internationaal helemaal niet bekend. Het is een, heel kostbaar om er te staan. Je kunt uh, voor, uh, voor een gewone stand, uh, wat je daarvoor betaalt, voor een week... kan je een heel jaar een, een, een winkel huren. Hoe duur is het dan? Dat, je moet rekenen dat, dat een, een klein stentje zal iets van 50.000 eh, euro zijn. En, en een gemiddelde stent is dus ongeveer 100.000 euro. Jeet. Alles bij elkaar. Dat is echt duur. Ja. En, en mensen die dus vanuit Zuid-Amerika komen... en noem maar op met, met meubelen, want die zijn er ook... Moet dat ook nog helemaal laten Ja, ze moeten dat ook nog eens een keer over laten komen. Dat is echt heel kostbaar. Oh, oh, oh. Is het goed verzekerd daar eigenlijk en beveiligd in Maastricht? Ja, de beveiliging zal heel goed betalen. zijn... want ik denk dat de verzekeraar dat ook wel wil. Ja, dat, dat staat voor miljarden ja. staat daar bij elkaar. Dat is echt ongelooflijk. En mensen kunnen het gewoon aanraken en zo. Hè? Het is niet achter beschermd ja, ja. glas en zo. Ja, ja ik heb altijd zo'n nekelaam museum... dat je nergens aan mag zitten. En dat, dat is hier... en al wij natuurlijk mogen er echt aan zitten ja. en en dat moet ook om om het te kunnen beoordelen. Ja, dat is wat jij zegt, dat voelen. je ja. dat dat, dat vroeg, Je bent dat is het mooie vierde generatie Antiker. Dus het ja, is echt klopt. jouw vader, ja. opa en overgrootvader, maar ja. ook allemaal Ja. Ja, mijn, mijn overgrootvader... Iedereen was altijd aan het voelen aan meubeltjes. Ja, ja, ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Dus in 1851 is mijn, mijn overgrootvader begonnen, inderdaad. Die, die heeft het, uh, het meubelmakersvak, het, het ontwerpvak eigenlijk in Frankrijk geleerd. Die is toen terug naar Breda gekomen. Uh, heeft meubelmakers, beeldhouwers in dienst genomen. En is de meubelen die hij ontwierp, heeft hij laten maken. En mijn grootvader, die, uh, die had op een gegeven moment 80 meubelmakers en beeldhouwers beeldhouwers staan. Zo. En toen werd het... als je een, een beetje gefortuneerd was, dan liet je gewoon heel je huis inrichten. Dus dan, dan bestelde je de, de meubelen in, in renaissance-stijl of in gotiek. En dat werd dan helemaal op maat gemaakt voor die mensen, tot het wiegje toe. Dat is ongelooflijk. En toen kwam de, de, de, de crisis van de eind-twintiger jaren. En toen, toen ging het... Uh, eh, Bergafwaarts, maar zij kochten toen al. Het werd gewoon volledig ingericht, dus met nieuwe meubels, maar ook met antieke dingen. En eh, mijn vader en oom, die hebben, zeg maar, dat is nu inmiddels iets van 40 jaar geleden, eh, die stapten over van een tapijtzaak weer in, in de oude branche van het antiek. En daar heb ik, die hebben dat vijf jaar uiteindelijk gedaan, waarvan ik vier jaar. Uh, meegedraaid heb. Okay. En, maar ik heb vooral veel in Engeland geleerd. Ik heb heel veel gereisd en, en om naar dingen te kijken. En maar was het ook een vanzelfsprekendheid dat jij dit zou gaan doen? Nee, nee. Ik, had, uh, dat, uh, ik was rechten gaan studeren. En uh, ik, ik was wel van plan om iets voor mezelf te doen. Want ik ben gewoon toch een, een heel eigenwijze vent. Ik kan niet voor een baas werken. Dus. <laughs> en toen ben ik dus bij mijn vader. Fijn als je dat toch van jezelf weet. Ja, niet, nou, uiteindelijk ja. bij mijn. Ja, iedereen had vroeger in mijn tijd hadden ze een poeg. Uh, of een Tomos, en ik kocht dan een Honda... want dan vond ik dat je niet... je moet niet met de groep meelopen. En volgens mij was het ook een beetje interessant om dan anders te zijn. Dat zou kunnen, dat weet ja. ik niet. Ja, het zit een beetje, beetje in mijn aard. Ja. En daarom moest, moest ik ook voor mezelf beginnen. Dus ik heb vier jaar bij vader en oom geweten. ben ik eruit gestapt en voor mezelf begonnen. En toen meteen voor die specialisatie die Nederlandse renaissance meubelen gekozen. Waarom daarvoor? Nou, omdat ik geen geld had. En, uh, ik denk, nu ik komt ik er een prachtig, prachtig, prachtig romantisch verhaal. Ja, nou, Dat komt oh, okay. ja, Nee, nee, ik had geen geld. Dus ik, mo ik kon me niet heel breed uh, tevoorschijn komen. Dus ik dacht, ik moet me specialiseren, meer van weten. En, en ik vond dat de mooiste periode. Het is, dat zijn meubelen afkomstig uit de Nederlandse Gouden Eeuw, onze belangrijkste eeuw eigenlijk. Toen was Nederland het belangrijkste land van de wereld. De meubelen die ze toen maakten, hadden echt een eigen gezicht. Naar de hand zijn het een beetje kopieën van, van, van afgekeken van Frankrijk, Engeland, een beetje van Duitsland. Maar in die periode niet. Want de renaissance komt natuurlijk uit Italië. Maar een Italiaans uh, renaissance meubel is totaal anders dan een nee. Nederlands renaissance Maar was, uh, renaissance was een meubel. Nederlands meubel ook nog een beetje toonaangevend dan? Of dat uh, eigenlijk niet? Toen wel, omdat Nederland natuurlijk toonaangevend was. En je ziet dus uh, inderdaad, de, de meeste goede meubelen die we de laatste uh, tientallen jaren hebben gehad, hebben we eigenlijk allemaal uit het buitenland teruggekregen. Die zijn toen al, maar ook later, toch verspreid. He, en, uh, en dat heb ik in mijn boek ook geprobeerd. Uh, dus niet alleen te catalogiseren en al die meubelen erin te zetten... maar ze ook op te speuren. Ja. En, en, en daarin te zetten. Want alle meubelen die erin staan, die zijn nog nooit gepubliceerd. Ik heb 800 foto's erin zitten. Ja, het is echt het is een boekwerk. Ja, we hadden eigenlijk is, ook nog even echt een, een foto van het boek moeten maken... en die op Facebook moeten zetten. Ja. Even kijken hoeveel... Het gaat over de 500 pagina's zijn het. Ja, dan. het is, het is enorm. Veel foto's, ja, foto's, allemaal verhalen erbij. Ja, de grap, ik heb er iets van 12 jaar aan gewerkt. Samen, ik heb dus de, met Annetje Hofstede gedaan. Dat is een kunsthistorica. kunsthistorica. Oh, ja. ja, en die heeft in indertijd uh, gezegd moet dus uh, uh, met zo'n boek doen. En, uh, want, want dat is er helemaal niet. En dat, dat, als ik dat in Amerika vertel, dan geloven ze me helemaal niet. Dat dat er nog helemaal niet was. Dat dat er niet was. Er is geen enkel boek over die Nederlandse uh, 17e eeuw. Ja, er zijn wel wat boeken van 1912. Die worden nog steeds gebruikt. Zit vol met fouten. En die gaan over, over al die eeuwen. En er zit dus een stukje van die Nederlandse 17e eeuw bij. Ja, dus het was inderdaad... zo belangrijk om dit te maken... Want als ik straks stop, dan, uh, uh, dan is al die kennis verloren gegaan. Maar gaat het niet weer van vader op zoon dan, zoals dat de afgelopen vier jaar? Nee, nee, mijn kinderen, die, uh, we hebben ze altijd meegenomen op stedentrips en dat soort dingen. Dus uh, ze hebben wel, wel, wel oog uh, voor mooie dingen. Dat vinden ze ook heel erg leuk. Maar uh, die gaan andere dingen doen. En ja, onze zoon, onze oudste, die, uh, dat is wel een, ook een echte ondernemer. Die is ook bezig met een onderneming. En die heeft ook al een onderneming opgericht die een beetje met dit te maken heeft. Uh, dat heet Waardeermijnspullen.nl. Nou, een soort tussenkindje op internet ja, of zo? Ja, een soort nou, tussenkindje ja. op internet. En daar is gewoon heel veel behoefte aan. In Engeland is dat er ook Value My Stuff. En dat, dat loopt als een trein. En dit is nog maar pas opgezet. Dus ja, dat is een, een ondernemertje. En die, uh, die is daarmee bezig. En ik werk daar dus ook aan mee. Als het, het op is, mijn terrein is, dan. Is het natuurlijk mooi dat, en creatief. Maar doet het niet een klein beetje pijn straks? Nou, weet je wat het is? Ik heb dat gezien bij, bij vader op zoon, hoe dat gegaan is. En je moet voor om. Ik ben nu bijna 40 jaar erin bezig. En de laatste 10 jaar vind ik nou dat ik het redelijk weet. Het duurt zo lang voordat je de ervaring hebt. En je moet een bepaald geheugen hebben. Als, als ik naar Albert Heijn ga, dan moet ik het opschrijven. Maar ik weet al die dingen. Ik heb dat boek helemaal uit mijn hoofd geschreven. Als ik, zodra ik ergens geweest ben, al is het 20, 30 jaar geleden. En ik zie de mensen, weet ik niet meer hoe ze heten... maar ik weet wel welke meubels ze hadden <laughs> staan. En dat heb je nodig voor zoiets. Nou ja, dat kan ook En dat is iedereen. ook voor een... want jij vroegde straks voor een waardebepaling. Zo bepaal je dus ook een waarde van, van een stuk. Het Omdat is je weet, er zijn zoveel... Of, ja, zoveel ja. zijn ervan. Dit is een top, dit is een midden... Of, of, of dit is wat minder. En zo ga je dat allemaal vergelijken... en kom je tot een bepaald waardeoordeel. Ja. Het boek, uh, ontzettend dik dus. Ik zal hem even... Naar het ploffen. Noord-Nederlandse meubelen van de renaissance tot vroege barok. Dus dan heb je het over 1550 tot 1670. We gaan er zo meteen doorheen bladeren. En dan, Loek, wil ik graag eens dat je mij uitlegt als totale leek van... hoe kan je dan zien dat het een Hollandse kast is? En er zijn ook enorme verschillen tussen een Zeelse, een Groningse... of een Gelderse of een... Ja. Nou, wat hebben we nog meer? Utrechtse kast. Utrechtse kast, ja. Er zitten hele verhalen in de symboliek, dus er is nog genoeg om over te praten. Maar ik kan me ja. niet meer onttrekken aan de geur voor mij. Want normaal trakteren wij onze gasten. Maar jij dacht, ik neem gezellig zelf wat mee. Wat heb je? Je hebt truffels nou, Dat was het genomen, idee he? van mijn vrouw. Die zei, je moet iets gezelligs uit Breda meenemen. Oh. Dit zijn Breda's truffels. En ze staan al ja. 25 minuten voor mij te geuren. Ja, dus ik gaan. stel voor dat we nu even naar jouw muziekkeuze gaan luisteren. En dat we dan zo'n truffel eventjes kunnen... Ja, en, kunnen en dat gebruiken. is een speciale liedje die ik aan mijn vrouw opdraag. Want het is een heel mooi uh, liedje uit Ierland. Alleen, het gaat over een dame met zwart haar. Mijn vrouw heeft dat niet, maar de rest is... Niet meer? Of, uh... Nee, nee, <laughs> het nee, het is, gewoon. Oh, het is blond. <laughs> ja. Black is ja, the color, ja. heet het, ja. van Christy Moore. Hebben jullie daar bijzondere herinneringen aan? Nee, ik vind het zelf heel mooi. en uh, Het is een liedje wat, wat Hugo van Krieken, die hier uh, op Radio 1 uh, presentator is geweest. Die komt uit Breda, dus een kennis van ons. En uh, dat komt uit zijn programma. En toen hij overleed hebben ze daar vier cd's uh, uitgegeven. Dus tijdens de begrafenis. En die draai ik dus heel vaak. Dus zulke mooie muziek. En dit liedje dat had me echt uh, gepakt. Dus vandaar dat ik dat meegenomen heb. muziekkeuze van Loek van Aalst. Terwijl wij heerlijk gaan genieten van een uh, Brabantse truffel. Black is the color of my true love's Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon she stands. I love my love. Well, she knows I love the ground Where on she goes I wish the day It soon would come When she and I Could be as one Go to the plight, I mourn and weep. Satisfied, I never can be. Then I write her a letter, just a few short lines, and suffer death a thousand times.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 Soms ging te lang door. De muziekkeuze dus van Louk van Aalst. We hoorden nog even de afkondiging inderdaad van de, van de CD. Hè? Prachtig. Ja. Black is the color. En uh, wij hebben heerlijk zitten genieten van zo'n uh, truffel die Loek van Ast heeft meegenomen. Tijd om dat boek erbij te pakken, Loek. En uh, ja. er doorheen te gaan bladeren. Want het staat vol met foto's van kasten, van stoelen, van tafels, van bedsteden, van nou ja, spiegels. Ja. Van alles en nog wat. Hoe Zijn kom alle je dan al die foto's? Uh, de meeste foto's heb ik zelf genomen, want anders uh, is, is het boek helemaal onbetaalbaar. En uh, er zitten een aantal foto's bij die ik in het verleden gebruikt heb voor catalogie bijvoorbeeld, toen ik zelf uh, ook nog op, beur op beurzen stond. Maar aldoende, als je aan het schrijven bent, dan weet je, goh, ik, ik mis nog iets. Nee. En dan weet je waar die staat, dus dan maak je er afspraak, ga je foto's maken of zij sturen foto's. Wij wilden ook niet betalen voor foto's, anders werd het ook weer duur. En ja, in het begin was dat lastig. Maar op een gegeven moment hadden we de air zo van ja, je moet blij zijn als je in het boek mag komen. Kijk. Hè? En ook voor musea, we hebben alleen. Eh, het Rijksmuseum heeft zijn collectie eh, mooi in, in boeken uitgegeven. Dus daar hebben we ook niets van opgenomen. Alleen beschreven dat. Dat, dat, er is. dat, dat ja. het er is. En de rest is echt overal vandaan. Nou wat ik al gezegd, 90% van wat erin staat is van ons geweest. En is door onze handen gegaan. En, uh, en naar, naar verzamelaars en uh, ja. musea dus gegaan. De die meubelstukken ken je ook echt. Daadwerkelijk. Ja, nou, ja de meubel ken ik heel goed. Want ik heb geen enkel meubel opgenomen wat ik niet echt gezien had. Want dan, dan ga je de mist in op een gegeven ja. moment. Ja. Ja. En dan komt er een andere keurder die zegt, hé, hey, ja, daar klopt iets nou, niet. Dat ja, wil niet. Dat, je dat zou ik niet, niet tegen kunnen. Dat is heel vervelend. Hoe weet je nou, Loek, of het een, wanneer iets een, een Hollandse kast is? Ja, Wat is er nou zo specifiek aan die stijl? Nou, iedere provincie. Het, het zijn dus wat ik beschreven heb. Allemaal Renaissance meubelen. Tot vroege barok. Hè? Dat is altijd heel discutabel. Maar laten we het daarop houden. Uh, iedere provincie heeft zijn eigen type meubel. En, en die, uh, die, die varieert enorm. Sommige provincies hebben alleen maar tweedeurskasten. Andere hebben alleen maar vierdeurskasten of vijfdeurskasten. Sommige provincies hebben diverse soorten. Maar je kunt ook aan de meubelen zien. Of de rijke provincie was in die tijd. Hè? Want we hebben het dus over de de zeven verenigde provincies in die tijd, de Republiek. Dat was nog de Republiek natuurlijk. Ja, dat was de Republiek. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat Zeeland en Holland... waren natuurlijk de, de, de rijke uh, uh, provincies. En de, dat, dat Holland heeft zijn meubelen rijk gemaakt... door, door heel veel snijwering eraan te maken... Terwijl Zeeland de meubelen rijk gemaakt heeft... door heel veel tropische hardhoutsoorten erin te verwerken en in Tarria. Want dat is duurder dan andere Ja, dat is veel duurder, want dat moest met de VOC aangevoerd worden. En dan werd het ook nog eens een keer geveild. De hoogste bieder kreeg het... En dan ging het naar de meubelmaker. En dat snijwerk wat je zegt over, de, over Holland, dat is dan meer gedetailleerd? Of hoe... Ja, dat is, het kan heel gedetailleerd zijn. En uh, je moet het ook zo zien dat, dat de Noordelijke Nederlanden op dat moment... die waren protestant. En uh, ja, je mocht niet te gek doen eigenlijk van, van de dominee ook. En dat zat ook niet zo in de aard van de mensen. Maar op een gegeven moment kregen ze natuurlijk steeds meer, meer, uh, meer geld... en wilden dat toch ergens insteken. Dus wat, wat deden ze? Lieten ze prachtig meubel maken. net zoals jij daar voor hebt, zo'n ja, beeldenkast. Vol met snijwerk, maar dat snijwerk dat, is, dat, dat bestond uit deugden, stelden het Beschrijf voor. Schrijf deze even, Luke. Okay. Ja, dit is Komt een, een ja, vind ik, de meest bijzondere uh, Nederlandse kast. Dat is een, een beeldenkast met uh, aan de bovenkant vier beelden in plaats van drie. Twee dus, deur, zuster? die, hè? Ja, het is, nou, bovenin heeft hij twee deuren en een paneeltje in het midden, waardoor je dus vier beelden kunt hebben. Oh, okay. Die vier beelden die stellen uh, deugden voor. Dan zitten onder de, heb je, in de onderkast heb je drie kolommen. Onder in de kolommen, in de basementen, zitten ook deugden. Uh, in de panelen, deugden, dat zijn... Uh... Ja, de deugden, de, dat is bijvoorbeeld geloof, hoop en liefde. Oké. Okay. He, en gerechtigheid en dat soort dingen. Die zitten hier allemaal in. Hierboven zitten de uh, twee episodes van uh, De Verloren Zoon. Uh, nou, en, en, en hier in het midden heb je een stukje zitten. En uh, daar is het, uh, het offer van, uh, van uh, Abraham. We hebben trouwens die, die kast waar we het nu over hebben, hebben we gefotografeerd. En uh, staat op, uh, op onze Facebookpagina van Casaluna. Dus u kunt meekijken thuis om uh, ja. alle de deugden te zien en de episodes. En dat, ja, in het midden, dat kan je, je kan het goed zien inderdaad. En dat werd dan eigenlijk gedaan, want je had een reuzesmoes. Je had een heel mooi meubel in huis staan. Maar je kon ook zeggen, ja, ik word iedere dag aan de Bijbel herinnerd. Van, ik moet volgens de Bijbel leven. Dus ze, dus hadden, ze hadden op die manier... echt symboliek achter. Gewoon, ja, precies. Achter. Hadden ze dus iets staan, wat, wat, wat ze konden verdedigen. Ze hadden toch een kostbaar meubel staan. Hè, maar ze konden het verdedigen, omdat het toch iets met de Bijbel te maken had. Ja, ja, ja. En uh, zo werd er dan ook nog gekeken. Dit meubel, dat, dat, is, een, dat is de enige beeldenkast met een wapen erin, dat zit onder de kap en dat is het wapen van Enkhuizen. De rest van de beeldenkast zijn allemaal in Amsterdam gemaakt, het is de enige die buiten Amsterdam gemaakt is, met het wapen van Enkhuizen en hij is zo verschrikkelijk rijk uh, gestoken, het formaat ook. Wat is een grote rijk kast. Rijk gestoken uh, Ja wil dus zeggen dat, dat, dat, uh, dat er veel snijwerk in de kast zit. Okay. Maar ook heel fraai snijwerk. Hè? Want het is je heel, kunt heel natuurlijk gedetailleerd ook, ja, Het is he? heel gedetailleerd. Want als je dus ziet uh, dat er tussen de twee kopjes in het vries... dus dat, dat, dat bovenste gedeelte... Uh, de, de, de aanbidding door de herders is weergegeven... in zo'n heel klein paneeltje. Een paneeltje van, van, van 12 bij 10 centimeter. Is er, en dat, dan moet ik er ook bij zeggen... dat is dus in eikenhout gestoken. En eikenhout is heel weerbarstig. Daar kan je maar één kant uit uh, steken... Als je de andere kant uitsteekt, versplintert het. Dus dat is, dus het is heel ook erg moeilijk. kunst om dat mooi te krijgen. Ja, het is veel makkelijker om in vruchtenhout te steken. Wat, wat ze dus in de zuidelijke landen doen. Want dat, is, dat, dat kan je gewoon alle kanten uitsteken. Dat is veel makkelijker. Dus heel fijn snijwerk kan je veel beter in vruchtenhout. Dus notenhout bijvoorbeeld doen. Ja. Dus het is extra knap dat je in eikenhout. Uh, dergelijke kwaliteit snijwerk. Uh, kunt en zijn hebben. vooral de kasten van hier. Is dat vooral eikenhout geweest? Ja, de Nederlanders. die, die uh, kozen voor degelijkheid. En die hebben dus voor eikhout gekozen, maar dan ook niet uh, gewoon uh, wat wij noemen dosgezaagd eikenhout. Dat zijn gewoon lange planken die, uh, waar je de boom mee verzaagt. Nee, dit is kwartiersgezaagd en dat, gaat van de, uh, dat is een beetje een technisch verhaal. Die gaat van de schors naar de kern, waardoor je door voedselkanaaltjes gaat. En die voedselkanaaltjes zijn net iets harder. Als je dat doet, dan zie je dus in het hout zie je allemaal glimmende plekjes zitten. En dat maakt dat eikenhout zo mooi. En dat deden ze speciaal in de 17e eeuw. Alleen in Nederland. Dus die meubelen moeten ook blond zijn, noemen we het altijd. Gewoon licht van kleur, zodat ja. je die spiegel ziet. En als je dan, want je hebt ook wel eens inderdaad van dat doffe, donkere hout... Ja, nou als het, als het dus dos gezaagd is, dan, dan zie je de jaringen. Dat wil zeggen dat je een soort vlammend hout ja, hebt. Ja. En dat is de goedkope manier van zagen. Maar in die tijd werd allemaal kwartiers of kwartier gezaagd uh, eikenhout gebruikt. Ik heb ja, het idee dat je deze best mooi vindt. Ja, dit vind ik het summer. het leuke. Die heb ik nu twee keer verkocht. Uh, die kast hebben wij, uh, ik denk in 1981 gekocht... Uh, het was helemaal zwart en vuil. We hebben hem in de werkplaats gezet. En we wilden niet dat onze restaurateur er zelf aan zei: Ik ging iedere avond met mijn vrouw naar de werkplaats toe. En gingen we samen die kast schoonmaken. Iedere keer een stukje verder. En we genoten er zo van. En iedere keer ontdekten we weer nieuwe dingen. Loek, die vrouw van jou heeft het best zwaar met je te verduren, volgens mij. Nou, onder andere met dat boek. Want ik mag nu voorlopig niks meer doen. Maar sinds het boek klaar is ze zo. En nou ben ik eens aan de beurt. Ja. Want ja, je bent, ik ben daar zo lang mee bezig geweest. En ik kon het boek ook niet thuis schrijven. Dus ik was iedere keer weg om dat boek te schrijven. Want anders kon je niet concentreren. En, uh, dus dat zijn uh, voor haar tropen jaren geweest. Maar, maar ze vond het ook leuk. Denk ik. Ja, en, en nou, nou laat je wel iets na natuurlijk. Ook voor de kinderen. Dat is voor hartstikke leuk. Ja. Ik wil nog een andere erbij pakken. Dat is geen kast, maar een spiegel. Ja, dat is een spiegellijst. Ja, ik vind dat dat ook een beetje bij de meubelen hoort. Omdat het van, uh, van hout is. Dat is een... Um... Ja? Ja, dat, is, dat is een Nederlandse spiegel met uh, een vallende figuur bovenin. Dus je hebt Zeus, Ares uh, zitten erin. Ah, er zit een dus hele dus grote Griekse houten mythologie. lijst omheen? Ja. Het is heel fijn gestoken. En uh, links en rechts zijn uh, Poetie. Aan de ene kant is het de poëzie wordt weergegeven. De kunst en de poëzie. En aan de andere kant oorlogstuig. Dus dat is het contrast erin. He? En uh, je ziet, dit is de overwinning op de oorlog. Want hier heb je Fama bovenin. En het zou kunnen zijn, dat qua tijd klopt het ook ongeveer... Uh, uh, dat het te maken heeft met uh, het einde van de Tachtigjarige Oorlog. De overwinning op de Spanjaarden. Dat is dan de inspiratie geweest voor iemand om... Het is, ja. echt, het is wel echt gewoon een kunst. We noemen ja, het een spiegel, maar het is toch gewoon een kunstwerk. Ja, dit, dit is, is zo'n geweldig mooie lijst. Maar hoe wordt dit? Want het, dit zijn eigenlijk, het lijken bijna allemaal hele losse kleine houten onderdeeltjes... die ja. prachtig zijn gesneden. Ja, het is toch en uit, uit planken uh, gestoken. En, het is uit één uh, deel. Ja, nou, het, het zijn vier stukken die naar de hand aan elkaar uh, gezet zijn. Maar ik heb deze lijst, want dat is het leuke van mijn vak eigenlijk. Ik heb een verschrikkelijk leuk vak natuurlijk. Je moet een soort detective zijn. Want al die stukken, die heb ik natuurlijk opgezocht. En ik kan er niet tegen als iemand anders iets het eerder heeft ontdekt dan ik. Dus ik ben er altijd heel druk mee bezig geweest. En die lijst, die, die stond in een boek. En ik had dat zo eens doorgekeken. En ik dacht, ja, dit is de allermooiste Nederlandse lijst. Geweldig. Zet je hem weer in, in, in je boekenkast... En op een gegeven moment, je hebt de Antique Trade gezet. Dat is een, een Engelse krant die je wekelijks krijgt als antiquaire. En daar staan al die veilingen in. En op een gegeven moment was er dus zo'n hele pagina... met allemaal kleine zwart-wit foto'tjes Van een veilinghuis ergens op het platteland. En toen zag ik zo'n heel klein fotootje... Van, Van zo'n lijst. En ik denk, dat moet dezelfde zijn met die vallende figuur. Want dat, dat zie je nooit. Dus heel goed gekeken. Ik denk, ja, dat is hem. Dus ik met boek onder de arm uh, naar Engeland gegaan. Auto gehuurd, naar, naar het platteland opgereden. En er was een veiling nou, met allemaal rotzooi. En daar lag die spiegel tussen. Dus ik heel voorzichtig met mijn boek gekeken. Ja, dat is hem inderdaad. Om de veilingmeester niet, uh, niet wakker te maken. En ik dacht, nou, het waren alleen maar plaatselijke bewoners die, die er rondliepen. Ik dacht, nou, dat, dat wordt het. Hè. En euh, nou, vijf minuten voordat het begon kwamen al die Bentleys en Rolls Royces... van collega's van mij uit Londen kwamen overgereden. Alleen maar voor die, die lijst, want dat was het enige belangrijke wat er was. Dat dus het was super spannend. Waar is die nu, de lijst? De lijst bevindt zich nog, nog steeds in Nederland bij een, een echte liefhebber. Ja, maar ik, we gingen dus bieden. En um, op een gegeven moment, nou, ik moest tegen zo'n Londense handelaar bieden. En uh, die stopte op een gegeven moment. Dus toen, toen had ik hem. Ik denk, dat is mooi. En het uh, viel me eigenlijk nog mee. En toen liep hij zo Mag om. Mag ik hoeveel je mij die dan toe. hebt terug? Nee, gehoord? want ik heb hem verkocht. En dat, uh, wij praten eigenlijk nooit over prijzen. Okay. Maar ik had er meer voor willen geven. Maar het was zo'n topstuk. Dat, dat ik wilde er ook heel veel voor geven. En toen kwam die Londense handelaar naar mij toe. En die zei nou, vertel maar uh, hoeveel winst je wil hebben. Want die was gewoon gestopt. Omdat die dacht, nou ik koop het wel even van hem. En dan, dan gaan we niet tegen elkaar op zitten bieden. Oh, dus zei, ja, maar die, die verkoop ik niet. Nou, die was woest. En de week erop stond dus een heel grote artikel in, uh, in die Antique Trade gezet weer van Flying Dutchman came over. En, nou, en het had een geweldige <laughs> historie, ook nog eens een keer. Mooi nou, is dat. En al die stukken die hebben een verhaal. Ja. En dat maakt het ook zo leuk. Maar dat, dat is leuk dat je het zegt, met de volgende uur, ik wil graag na één uur wil ik met mensen thuis over die hebben, iedereen ja. heeft volgens mij wel iets staan thuis, ja. een meubelstuk waar een bijzonder verhaal aan zit. En Het hoeft helemaal geen, ja. geen antiek te zijn of dat het duur is, maar gewoon iets waar u zo'n verhaal als wat Loek van Aals net vertelt, maar zo'n verhaal bij. Dus als u na één uur mee wilt praten, dan uh, moet u even bellen. 0800 1121. Dus 0800 1121. Dan ben ik erg benieuwd naar dit soort uh, aanstekelijke verhalen. Ja. Ja, nee, kunnen, want kostbaar dat... is helemaal niet belangrijk. Het gaat er gewoon het gaat om, om of, of het er een mooie stukken zit. zijn. zit. Ja. En wij hebben ook klanten die gewoon nooit op vakantie gaan. En, en gewoon alle spaarcentjes bij elkaar leggen om iedere keer weer een stukje te kopen. Want ja. je, hoe, het, er zitten hele kostbare stukken bij. Maar ook veel minder kostbaar. Die ook heel erg leuk zijn. Het hoeft niet allemaal zo kostbaar te zijn. Dat... Je hebt alles, uh, Loek, verzameld ja. in dat bizarre naslagwerk van meer dan 500 pagina's. Jouw levenswerk. Ja. Uh, ik zit alleen met, met antiek. Blijft dat nou... Ik, voor mijn gevoel zijn het vooral oudere mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Maar misschien klopt dat al niet. En dan vraag ik me af, blijft het nog wel bestaan? En nou. geliefd? Het probleem van, van antiek, en dat geldt überhaupt voor kunst... dat uh, je moet er iets, iets vanaf weten. En, en zodra je er iets, iets vanaf hebt, ga je het ook mooier vinden. Als ik mensen bij mij binnenkrijg die, uh, die, die eigenlijk maar niks vinden... nou ik heb binnen tien minuten vinden ze het, uh, beginnen ze het al mooi te vinden. Ja. Gewoon door het verhaal wat erachter zit. En dat is belangrijk. En ik denk dat de, de oudere generatie is er nog een beetje mee groot gebracht. Ja. Maar de jongere generatie, en dat, dat, dat zie ik ook in mijn omgeving... Ja, mensen zijn toch veel meer bezig op het moment met vakanties, met, met z'n tweeën werken en noem maar op. Het is heel anders. Misschien zijn ze wel geïnteresseerd in antiek, maar ze komen er eigenlijk niet meer aan toe. En je moet er wel iets van meekrijgen. En uh, ja, wat is er mooier dan een stuk geschiedenis in huis halen voor tijdelijk. En daarna gaat het weer naar een volgende toe. En die heeft weer een stuk geschiedenis. En, ja, ik vind het heel bijzonder om, om, om dat zo te hebben. Maar je moet er wel iets van af weten. Je moet een beetje opgevoed worden in dat soort dingen. En dat ontbreekt bij, bij, bij de jeugd misschien een beetje. We hebben de afgelopen drie kwartier een uh, heel klein lesje gehad van jou... Maar nou, wel ik zeer aanstekelijk lezingen geweest. Lezingen en dan, dat dacht ik. Juist om, om dat, om dat om dit uh, soort dingen te bereiken de en de te interesse te kweken ja, bij mensen. absoluut. Het is gelukt in ieder geval. Luc van Aalst, Antiquair, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, ik spreek u thuis graag na één uur. Uw verhaal bij een bijzonder meubelstuk. Tot straks. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 12, 1966.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 Dat is iets om te bewaren. Een document. kusekune kuna pakate kusekune kuna pakate kusekune kuna pakate kusekune kuna pakate